Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende Franse steden is het onrustig geweest... na het bekend worden van de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen. De linkse alliantie Nouveau Front Populaire lijkt de tweede ronde te hebben gewonnen. Op de Place de la République in Parijs kwamen duizenden mensen bij elkaar... om de voorlopige uitslag te vieren. Later op de avond werd er een barricade in brand gestoken... waarop de politie traangas gebruikte. Ook in het Noord-Franse Lille waren er ongeregeldheden... In Rennes, in Bretagne, werden 25 mensen gearresteerd die slaags waren geraakt met de politie. In deze ronde van de verkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van president Macron als tweede te eindigen. De partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, wordt waarschijnlijk derde. In een toespraak heeft de Amerikaanse president Biden zijn aanhangers gevraagd om achter hem te blijven staan. Hij deed die oproep in een kerkdienst in de stad Philadelphia. Biden benadrukte dat hij optimistisch is over de toekomst van Amerika... als we maar bij elkaar blijven. Verder zei hij opnieuw dat hij in de race blijft om het presidentschap. Door het verkiezingsdebat met oud-president Trump, anderhalve week geleden... zijn de twijfels over Bidens geschiktheid toegenomen. De president van de VS kwam toen niet goed uit zijn woorden... en maakte een verwarde indruk. In België is een 65-jarige vrouw om het leven gekomen bij een parachutesprong. De 30-jarige instructeur met wie ze die sprong maakte, is ernstig gewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de Vlaamse gemeente in Diest, in de buurt van Hasselt. Volgens de autoriteiten klapte de parachute vlak boven de grond ineens dicht. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het weer plaatselijk een bui, later vannacht opklaringen bij 10 tot 15 graden. In de ochtend veel zon, smiddags meer bewolking, in het noorden wat regen, het wordt 19 tot 22 graden.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 I'm not the only Ik Make it, make it right, make it make right. It.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 106.9 FM.